Even nu. Clement Peters met het Enderwasch Journaal. De meeste partijen in de Tweede Kamer steunden de aanpak van minister Dekker om fouten zoals bij de dood van Anne Faber te voorkomen. De PVV diende wel een motie van wantrouwen in, maar de meerderheid stemt daartegen. De regeringspartijen hebben vertrouwen in de maatregelen die Dekker heeft genomen en een aantal oppositiepartijen sluit zich daarbij aan. Een van de maatregelen die Dekker heeft aangekondigd is dat een gedetineerde voortaan alleen nog naar een kliniek mag als er een compleet beeld is van de risico's. Dekker wil tempo maken met de maatregelen en de Kamer op de hoogte houden van de vorderingen in de praktijk. Het Openbaar Ministerie op Curaçao doet onderzoek naar een contract... tussen de luchthaven van Bonaire en een projectontwikkelaar. Die zou commercieel aantrekkelijke grond voor een spotprijs in handen hebben gekregen. Voor 5000 vierkante meter betaalde die 6200 euro erfpacht per jaar. Volgens kenners is de grond veel meer waard... en ligt een jaarlijkse erfpacht van zo'n 162.000 euro meer voor de hand. Met een looptijd van 60 jaar loopt de luchthaven bijna 10 miljoen euro aan inkomsten mis. De Bulgaars-Amerikaanse kunstenaar Christo gaat de Arc de Triomphe in Parijs inpakken. Het wereldberoemde bouwwerk aan het einde van de champs élysées is in april 2020 twee weken lang gehuld in een blauw-grijs doek. Christo heeft in zijn leven al heel wat beroemde gebouwen en landschappen ingepakt. In 1985 was dat de Pont Neuf in Parijs... en tien jaar later werd de Rijksdag in Berlijn in doeken gewikkeld. Om de Arc de Triomphe in te pakken is 25.000 vierkante meter doek nodig... en 7 kilometer rook. Wielrenner Mathieu van der Poel heeft de koers dwars door Vlaanderen op zijn naam geschreven. De 24-jarige coureur was de sterkste in een sprint van een kopgroep van vijf. Eerder dit jaar won van der Poel al de Grand Prix de Denain en een rit in de Ronde van Antalya. Het weer. Vanavond verdwijnen langzaam de felle buien in het westen van het land. In het noordoosten houdt de lichte regen aan. Vannacht koelt het af tot een graad of twee. Morgen wordt een bewolkte dag. Vooral in het Noordoosten kan dan wat regen vallen. Het wordt dan opnieuw zo'n 10 graden. Dit was het NLS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat op de ring van Amsterdam... de A10 Zuid richting Den Haag... verknopen te liever meer en file met 7 minuten verdraging... op de A10 West richting Den Haag... tussen afrit Vodendam en Amsterdam-Hemhavens... 10 minuten op onthoudt. Tot zover de verkeersinformatie. In ver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 ZFM antwoord. Oh she's sweet but a psycho a little bit psycho and screaming mama Oh she's hot but a psycho so left but she's right and night she's screaming mama Dit is ZFM. ZANG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 Ik Jeet wat jeet wat jeet wat jeet wat jeet te quiero con locura